Toch vind ik het maar niks, Mim. Een commissie is een commissie. Die moet commissie blijven. Ja, als iedereen maar alles op zijn eigen houtje gaat regelen, dan krijg je een puinhoop. En die Ties moet niet zo baasspelerig willen doen. Arjen spant ze voor die reddingsboot aan de aardig in? Dat moet Arjen weten. Maar Arjen is anders dan ik. Twee boten, dat vind ik raar. Daar komt ongenoegen van. Let op mijn woorden. Maar kom, ik ga de koeien melken. Laas is anders dan Aje. Dat mogen we wel zeggen, heertje, ja. In niks lijken ze op elkaar. Dat zijn twee werelden. Maar ze kunnen niet buiten elkaar, Mim. En ik heb ze allebei even lief. Ja, ik ook hoor, Famke. Ik ook. Komt Mim morgen ook nog op de operiet? Ach, ben ik toch veel te oud voor, Eegje. Dat is iets voor de jeugd. Ah, Mim, wat is dat nou voor onzin? Iedereen komt toch naar de operatie? Ah. misschien kom ik wel even kijken. Ik denk dat je dan een verrassing zult zien. Een verrassing? Vertel op! Ik denk dat je dan kennis kunt maken met het vanken van... Nou, voor wie? Van Laas. Van Laas? Heeft Laas een famke, zeg je? Ach, daar geloof ik niks van. Nou, wacht maar eens af. Wie is het dan? Dat vertel ik niet, kijken boer. Dat vertel ik niet. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor. Bruin. Vandaag hoort u het zevende deel: Opperriet, een lentefeest. Kan je me nog even helpen met die staart, Laas? Tuurlijk. Nou, je schiet al mooi op. Het is al een hele megaflap, die staart. <laughs> zo ja, zo gaat die goed. Die paarden hebben het in de gaten, hoor, dat het feest is vandaag. De dus het. Zo, jongens. Voor allebei een klein kruikje brandewijn. Hmm. Neem jij Piet, Laas? Nee, Arjen rijdt op Piet. Ik ga bouwen, ouwe bruin. Ah, de stakkerd moet hij nou rennen ook op z'n avondag. <laughs> nou, heb maar geen meelij met die ouwe zwakkerd. Aan trekken heeft hij een broertje dood, maar rennen doet hij nog eens de beste. Waar ja, moet ik dat kruipje nou laten, Min? Binden dan de rook vast, bij de Hessel. Oh ja. Komt Min vandaag ook nog kijken op de gri? Nou, misschien vanmiddag. Uurtje of zo. Maar u komt toch zeker wel naar de kijken, Min? Goed. Maar onder een voorwaarde. Als ik kom, dan moet jij winnen. Dat is afgesproken, Min. Dat is afgesproken. Over vaart, paarden naar de zwartlijst. Fietsen op de regenaar. Zijn er eigenlijk nog hinderissen aan Hindernissen op het strand. Hoe stel je je dat nou voor? Vorig jaar ging het door de duinen, man. Hé, hey, zie buur, Niet voordringen. Hoe moet jij je maar met je eigen? Hoi, hoi, Hoi, hé! Hoi, hé! Hoi, Datje! Datje! hé! Hoi, hé! Hoi, hé! Hé, maar ga opzij met je baan. Zo kunnen we het niet doen. Dat is ook de bedoeling. Dat kan zo niet, Siebe. Opzij. Ga jij maar opzij. Zo, dacht ja. jij dat. Kom jij maar eens van dat hoort af, mannetje. Allemaal klaar voor de start. Zo, op de grond jij. En terug. Blijf vanaf. Blijf vanaf. Klaar ja. ja. voor de start. De voorsten zijn al haast bij het keerpunt. Gaan deze bij het keerpunt. Als je met zin liggen voorop, zien we buren liggen vlak ja, achter... en dan komen ze zicht bij De oude vrouw doet het nog goed. Ja! De buren zitten gewonnen! Ja! Eén 2, Twee stil! Drie zet van met Mim! Mim heeft Wie had je anders gedacht eentje? Wie anders? Me nou maar. Oh, nou? Kom mee doen. We hebben een hekel en hoor. je met een met je je wil nog ander. Alle die horen, die jongen zijn de beste. Ja, we worden allemaal de Wie gaat er nou het eerst in de kring? Zie me. Ja, zie ja. Nou, goed dan. En uh, dan neem ik uh, jou. Ja. Dan moet toch de eerste zijn. Nou, vooruit dan yes. ja, maar. Met je. Ja, met je. Ja. Niks, geen zil. Dat is mijn plaats. Japke is mijn eigen meid. Ze dansen toch het eerst met mij? Staat Ik je eigen meid? Oh, maar dat is toch alleen maar een spelletje? Niks, geen spelletje. Je bent van mij, dat weet iedereen. Wat wou jij zeggen? ga oh, je Wat oh, nee niet doen. Wat wou jij nog zeggen? Ja, los! Ah, Zwerper! Japke is van Ik mij! En nou is het genoeg. Ja. Laten we mij over, Arjen een gevecht op zo'n feestdag. Meekomen jij, weg. Ik heb niks met jou te maken. Je is van mij. Siebe, hoe haal je het in je hoofd? Ik ben niks van jou, helemaal niks. Maar mijn taar, zeg. Ach, jouw taar, wat heb ik met jou taar te maken? En nu is het voor goed afgelopen. Meekomen jij. Au, au, op los. Waar los? los, los, los. Ik, ik ga wel. Pas op als je nog eens begint. Ik ga met eigen en dan weer met de ander. Dan weer met je Je wilt toch als een ander. Lui die oriën. Stel je toch aan, Siebe. Hier, neem een slok zoete wijn. Daar knap je van op. Ja, drink maar eens, Siebe. Dan Kom je weer op je verhaal? Hé, hey, dat loeder. Die, die, die Japke. Niks geen loeder, Siebe. Arjen is toch met Japke van Hille? Dat weten we toch allemaal? Nou, Hille heeft anders tegen mijn taal gezegd. Hille, Hille. Het komt er toch alleen maar op aan wat Japke zegt. Mee doen. Het is opperriet, dan gaan we toch geen ruzie maken. Dan blijven we toch niet boos op elkaar. Hier, neem nog een slokje wijn. Ah, dank je. Hé, eh. Heb jij geen fijn, Geertje? Ik? wil nog geen fijn. Oh, wil jij nog geen fijn? Nee, ik heb tijd genoeg. Oh. Oh. Eh. Uh. Zullen we... Zullen we wat? Vechten? Nee, natuurlijk niet. Uh, meedoen in de kring. Eventjes dan? De hele ochtend. De hele ochtend. En de hele middag? Nou, vooruit. De hele middag ook. En de hele avond en de hele nacht. Wil je hele arme hond dat eens houden? Rare jongen die je bent. Dat Kom hier bij me zitten, Japke. Ik heb broodjes gehaald. Ik pak af. En een beker. Oh, dank je, Arjen. Hier tegen de boom. Kom lekker tegen me aan zitten. Op je gezondheid. Op je gezondheid. Oeh. Ah. Klapje. Dat geluidje zat lekker. Malle jongen. Dat is de vlierenboom waar we tegenaan zitten. Of wil jij soms liever vrijen met de vlierenboom? Ja, de vlierenboom. Is het leven toch goed, Jack? Kreeg je zoon? Oh. een zoen? Wat een zoen. Op klaarlichte dag bij al die mensen. Ik kijk wel uit. Ben je miefamke? Hé, hey, toch. Maar Moeten alle mensen het horen? De mensen mogen het best weten, hoor. Ja, maar taas scharrelt hier misschien ook ergens rond. Ik heb met jouw taan niks te maken. Mm. Oh. Je ruikt echt naar de glierenboom. Ben je niet, Fanker? Oh hemeltje lief. Laas, Laas. Ja? Kom eens even helpen, je broer is zo'n lastpak. Ja, dat moet je zelf wel opknappen, Japje. En hoe kun je dat dan aan Laas vragen? hij heeft genoeg te stellen met Jiltje, zo te zien. Kom mee, hey. we gaan terug in de kring. Ik met je eigen meid, met, met een ander. met je meiden, de wil toch vast geen ander. Jongen zijn de beste, maar ja, we worden alle houten langer, langer, lester. Eerst maar met je eigen meid en dan weer met een ander. Maar dan weer met je eigen meid, je wilt toch wat geen ander. Oude luiden die horen niet, jongen zijn de beste. Maar ja, Ga jij nog even kijken op de grie, Hè? Huh? Kijken op de grie? Ga jij mee dan? Nee, ik heb geen tijd. Ik moet de kalveren nog doen en de kippen. Ik heb echt geen tijd. Maar ga jij gerust? Ach nee, mens. Ik hou niet van die drukte. Vroeger deed je toch ook mee? Je hebt toch mij nog wel gevonden? Ja, vroeger. En voor het jonge volk zal ik er niks van zeggen. Maar voor wie getrouwd is, moet het uit zijn. Dat is mijn mening. Ach, veel mensen hier beleven er een plezier aan. Ook oudere mensen, hoor. Met, uh, Met, uh, Wie zou Japke daar nou zijn? Nou, ze is er in elk geval met Eentje van Kijken. En met Jiltje. Dus een beetje haar vriendin. Als ze er maar niet is met die Arjen. Tja. Ja, ja nu je erover begint. Ik had het er laatst met Kijken over. Ze maakt zich over Arjen ook een beetje zorgen. Maar ze dacht toch dat hij misschien juist door Jabke een beetje. Houd toch op. Kijken, is geen haar beter. Je hebt toch ook nog een blauwe maandag om mij gevrijd voordat je mij kende? Nou, het is maar goed dat daar niks van gekomen is. Ze is eigenwijs en ongedurig. Ze kan wel werken. Zeker. Een paar goede werkhanden heeft ze. Maar het is een manwijf. Ze gaat helemaal haar eigen weg en een hele rare weg soms. Zoals geen enkele vrouw gaat. Dan zou je je toch schamen als het je vrouw was. Nou, schamen. En Arjen. Arjen is nog erger. Die wordt net als zijn oom Siebe. Een zwerver. Daar krijg je nooit houvast op. Hoe oud was Arjen? Hooguit een jaar of elf? dat ik hem al morgens om vijf uur met een hele rits konijnen op zijn rug tegenkwam. Geloof me, hij wordt net zoals zijn oom, Siebe Doekse. Een verwaaide jutter die altijd naar de drang stinkt en die zijn bezit verwaarloost. Je bezit hebben ze anders wel op het kooijhuis. Oh, oh ja, zeker. Ze hebben veel en goed vee en rijkdragende akkers... En dan nog de kooi. Om over hun konijnenpacht om maar te zwijgen. Rijnboer moet jaren hebben gehad... dat de konijnen hem net zoveel opbrachten als al zijn vee. Dus om het bezit zou het voor Japke geen beter kunnen vinden dan Arjen. Ja, maar daar gaat het juist om. Oh. Als het om Laas ging... dan zou ik geen enkel bezwaar hebben. Laas is een echte boer, rustig, werkzaam. Maar Arjen... Aard naar zijn moeder en naar zijn oom. Van die jongen komt geen s'nachts terecht. En daar waag ik onze Japke niet aan. Ja, ja maar als ze nou eenmaal wil... Nee, nee, dan is Siebebure de betere vent. Ik heb het er al met zijn vader Dirk over gehad. En die zou Japke graag als schoondochter zien. Maar ja, op zo'n opperriet... Kan veel gebeuren. Zegt dat wel? Ik denk dat ik er toch maar eens een kijkje ga nemen. Ja. Hele Roos! Kom je ook eens kijken, man? Ze je niet zo uit, die bedoek ze. Ik geloof dat ik jou hier geen 25 jaar gezien heb, Wille? Ah, je stinkt naar de drank. Ja, ja. Ik, ik mag mijn broodje hebben van de dokter. Mij mankeert niks. Maar uh, hoe is het met jou, Wille? Met mij is het best. Nou, nou, moet ik er aan eens aan denken? <lacht> ja, dat is 25 jaar geleden. <lacht> Het is 25 jaar geleden de hele oma zuster vrij. Maar wat zei mijn zus? Oh hé, oh hé, mijn zuster, Die zei nee. <lacht> Een dronken zwerver, dan ben je. <lacht> Hé, nee. dat zien Hey, buren. Hé, dag Hille Roos. Zag ik jou daar net met, uh, hoe heet ze? Met Geertje zorg Ja, dat zag je goed hè? Heb je uh, Japke niet gezien? Oh, jawel hoor. Die zwerft hij wel ergens rond. Japke is en blijft een mooie dochter van je Hille. Maar ze heeft me vandaag in de steek gelaten. Ben jij ook wel eens in de steek gelaten, Hille? Je lijkt je naamgenoot, Sibe, doe ik ze wel. Je stinkt ook al naar de drank. Je denkt toch zeker niet dat ik van jouw dochter Japke afzie, hè? Kom je, Siebe? Ja, ik kom eraan. Nou, wat zeg je daarop? Daar praat ik nou niet over. Maar als je dat denkt, dan heb je het mis. Je hebt Japke aan mij verzegd en daar hou ik me aan. En vandaag nog, hoor. Geloof oh, je me. Je maakt hier geen drukte, hoor, dat wil ik niet hebben. Drukt ze? Ik je druk te maken? Wel, nee, man. Maak je me niet ongerust. Maar ik breng er vanavond naar huis. Reken daar maar op. Je bent nou dan met een ander. Je houdt je netjes, hè? Vanzelf, Hille? Vanzelf? Netjes? Ik? Nou, reken maar. Tot vanavond, Hille. Tot vanavond. blijft ze nou? Waar blijft ze nou? Ben jij dat, hele? Ja. Waar blijft die meid nou? Hoe laat is het? Ik weet het niet. Wat zit jij daar nou in het donker? Kom toch naar bed. Ik wacht. Wachten. Op wie moet jij nou wachten? Die meid van jou. Doehler. Hey, Kom nou naar bed. Dat wachten heeft toch geen zin. Jap is geen de bel. Die zorgt wel voor zichzelf. Ja, ja, ja dat denk jij. Nou, het is morgen vroeg weer dag, hil. Kom nou toch. Een mens kan zijn kinderen niet in zijn zak houden. Als kinderen groter zijn. dan... Jij weet niet wat er gaande is. Ach, ik weet meer dan jij denkt. Maar jij bent ouderling, Hille, En je weet dan ook wel aan wie het richten en rechten toekomt. Ik richt niet. Ik recht niet. Ik waak. Ik geloof toch dat je wat te scherp denkt over Arjen... Nee, daar denk ik precies goed over. Kijk eens echt dat we onze kinderen wat los moeten laten. je mond hou over dat vrouwmens. Ik ken haar. Ik ken haar boer Sibe. En ik ken haar zoon Arjen. Onder en boven de wet leven die mensen. Oordeel toch niet zo heel erg. Ik zal je eens wat zeggen.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 Zie afstoot en toch met Arjen wil. dan komt ze geen avond meer de deur uit. Dan stuurt ik haar als dienstmeid naar de vaste wal. En dan wil ik zien. of die Arjen haar dan nog naloopt. Binnen een maand heeft hij dan een ander. Ja. Zo'n zwerver. Zo'n loshoofd. Net als zijn moeder. Doe hem hier?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 U hebt geluisterd naar het zevende deel van onze hoorspelserie Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Truus Dekker, Kees van Ooijen, Frans Kokshoorn, Rita Vet, Jan Willem ten Broeke, Corrie van der Linden, Hans Hoekman, Joke Holboom, Janneke Broers, Ingrid Heinsius en Wim de Meijer. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.